Casper Meijer met het NOS-journaal. Een van de toezichthouders van Omroep Ongehoord Nederland vertrekt. gert Mulder stapt op na commotie over racistische en homofobe uitlatingen van zijn kant. De Volkskrant herachterhaalde deze week oude berichten op sociale media van Mulder. Hij verspreidde daarin de racistische omvolkingstheorie en beschreef homoseksualiteit als besmettelijk plaatste Mulder stigmatiserende berichten over moslims. Het commissariaat voor de media zei geschrokken te zijn van de berichten. Deze zomer had het al een onderzoek naar Ongehoord Nederland aangekondigd. De jager die wordt verdacht van het vermoorden van een Oostenrijkse burgemeester is dood. Volgens de Oostenrijkse politie heeft hij zelfmoord gepleegd. De man schoot maandag eerst een burgemeester dood en daarna een gepensioneerde politieman. Sindsdien was er een klopjacht op hem gaande... Op verschillende plekken in Amsterdam is vandaag de moord op Theo van Gogh herdacht. Het is vandaag twintig jaar geleden dat de moslimfundamentalist Mohammed B. de regisseur en columnist op Klaarlichte Dag doodde. Door zijn gewelddadige dood wordt Van Gogh door velen gezien als een icoon van het vrije woord. In debatcentrum De Bali was aan het einde van de middag een openbare herdenking... waar onder meer actrices Olga Zuiderhoek en Katja Schuurman en de zus van Theo van Gogh een toespraak gaven. Na ruim 50 jaar komt er binnenkort een einde aan de zeehondenopvang in Pieterburen. Het complex begon in de achtertuin van oprichter Leni het Hart en groeide uit tot een professionele opvang voor zieke zeehonden. Over twee maanden gaat het gebouw dicht. Een paar maanden later opent er een nieuwe zeehondenopvang in het werelderfgoedcentrum Waddenzee, zo'n 25 kilometer verderop in Lauwersoog.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 Jouw stem die mij zeggen wil Het leven is mooi, wat kun je ervan maken Het zijn jouw woorden zo vol van gevoel Als ik aan je denk Mijn dromen zijn nu toch uitgekomen Ja, wie niet? He, geluk. En dat allemaal door Marloes Hosting. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. Op die 106.9, DHB Plus 9A. En uh, ja, natuurlijk uh, wereldwijd over het internet. Uh, ja, we gaan nog een plaatje draaien. Carol G. en Amurgura. En de salsa versie. Hier te vi. Aparentemente, estás contento, estás feliz. Besando la J, así como antes me besa a mí. En parte me alegra dat uno de los dos no esté llorando. Tot me piense, en cuando Y aunque yo hago como si nada, baby. anteo así del cuarto insisto luego llegábamos a este quinto Agura. En de Salsa-versie natuurlijk. Carol G. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment. Voor u. tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Wethai En goede avond. En uh, als je zit te eten, eet smakelijk. En uh, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Twee weken geleden was hij hier in de studio. Mark van Veen. En uh, ja, hij wist het allemaal eventjes niet meer. Ik ben de tel kwijt. Geen tijd meer te verliezen. Ik trek me staats schoenen aan, de avond staat al lachend voor de deur. Zoveel kroegen voor het kiezen, het wordt vast en zeker laat. Dat is precies wat vorige week ook is gebeurd. Ik ben de tel kwijt, happy dat ze meer. Niet meer pijn Maar ach ik ben het morgen al vergeet Zo is het maar net. En ik ben het al kwijt. Mark van Veen. En uh, ja, als ik zeg goedenavond, dan is er altijd weer, uh, wel iemand die weer uh, wat anders zegt. Ja, en dat is Pierre van Dam. Want hij heeft het over goeiemorgen. ja morgen, morgen. Pierre van Dam en dat hier uh, bij uh, ZWM Entertainers. Mijn naam is Fred, hey, een Goedenavond. En um, ja, als je net inschakelt en uh, als je zit te eten... Nou, eet smakelijk. We gaan naar... Uh, ja, vorige week was hij hier in de studio aanwezig. Hugo Bijeman. En uh, ja, hij had het over wie wil er mee op stop. Nou ja. Ik denk dat er maar weinig zijn die nee zeggen. Elke dag dat je hier mag zijn... Wees dan blij want je bent erbij Geniet van dat moment Want hoezeer dat het mij ook spijt Ook voor jou komt beslist de tijd Dat ook jij er niet meer bent Maar wees niet bang Dat duurt nog lang is, dus lukt de dag zolang het kan En als je dit hebt nagestreefd, Pas dan heb je geleefd Wordt het leven ook ingekort Dat is gewoon een feit Maak er daarom het beste van Vier het leven met alle mannen. Wat weg is, ja, dan ben je kwijt Als je maar weet, nooit meer vergeet Maak van je dag een mooi verschijn Een roze bril, een brede lach het is het feest om hier te zijn Wil ermee opstap? Wij gaan naar de nieuwe, tenminste, de nieuwe. Ja, ja de nieuwe, volgens mij. Jeroen van der Boom. En uh, waarom jij? CFM Entertainer 4 tot 7 uur. Goedenavond. Het gevoel als jij me aan kijkt, dat niet te omschrijven is. Er is niets dat ons uiteen drijft Dat bleef altijd onbetwist Jij en ik, gevangen in een droom Is dat nu voorbij? Wat niet te begrijpen is, maar in een ander leven wane, een gevoel van groot gemis. I'm yeah. Jij, De titel van deze plaat, Jeroen van der Boom hier bij ZFM. Tolweg, Tina en Zandvoort. He, ja, eventjes de komen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. En zo is net. Volg ons via je smart app en like us op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Kudo van der Graaf. En uh, maak me nou niet gek, hè? Dan moet je mij, uh, laat mij maar rustig. Ik ga niet mee, maar twee uur later. Ik zit in de kroeg, en is genoeg, ik drink geen water. Ik kijk naar mijn klok, het wordt steeds later. Ik wil een poes, want ik heb morgen vast een kater. Haal me nou niet over, want dan is het straks te laat. Ik kan me niet gedragen, want je weet toch hoe het... Ik kan me niet gedragen van... Kilo de Graaf en of Van de Graaf, en maak me nou niet gek. Zeg maar maar, Michael Omen En deze wordt ook, gelijk uh, aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. Welkom. We begonnen zo mooi in het begin. Liefst staan zo het hoofdstuk in.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 Heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel zegt echt over en echt waar, iets uit te leggen. Ik wil er niets meer over zeggen. Het is nu beter om ieder dus zijn eigen weg te gaan. Dus zeg maar maar, het is voor wat je zelf wilt. Is voor jou iemand die past bij jou? Die jouw liefde dag geeft, die je mist. Alles gegeven, ik gaf jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij valt niet uit de wieg. Had het vroeg geen ooit willen missen, Maar wel alle pijn het liefst vergeten Want dat, Want dat zijn de stiemen op een haal. Toch wens ik jou een heel mooi leven Hoop dat een ander dat kan geven Bij mij valt echt niets meer te halen. Want je hebt me te veel pijn gedaan Dus zeg me maar, zeg maar niet dat het beter is Of heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel zegt over en er kwam iets uit te leggen ik wil er niets meer over zeggen Het is nu beter om hier dus een eigen weg te gaan Dus zeg me maar, het is nog wat jezelf Ik heb je jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Je mist alles gegeven, ik ga jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Ja, dat was het dan, Michael Omen. En uh, zeg me maar, en we gaan zo eventjes uh, proberen te bellen kijken of uh, Kevin Madero uh, wil opnemen. En um, ja, tot die tijd uh, gaan we natuurlijk ook uh, uh, ja wat, wat leuk... Uh, Tems draaien nog en uh, dat doen we met Danny de Klerk natuurlijk en hij bedoelt over uh, salsa en uh, natuurlijk blijven lekker bij want uh, de drie op rij van Fred hij uh, is ook nog onderweg Danny de Klerk en uh, salsa. Werkelijk alles staat tegen het weer, de zaken bij ons thuis. Ik had wel een moord willen plegen. Ik me kijken, ik ga niet meer naar huis. Ik had zien in vakantie de zon en het strand. Als je denkt wel zo'n heerlijk paradijs. Ik voelde een reisje kwam aan in het land, wat ik daar zag, dat was onwijs. Wat was dat? Muziek en het rhythm is De salsa, het lijkt wel een sport. Je body en zo gaan bewegen, Je komt handen en voeten tekort. Ik ga heel mijn leven niet nooit meer vandaan. maar de salsa, dat is dynamiek. Ik hoef geen salaris en zeker geen baan. Mijn leven met veel nomaduur. Danny de Klerk en het over de salsa. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Michael Hageman. En jij bent niet alleen. Zeker niet. Want ik ben bij het. Het klok is van 7 uur. En eh, blijf er lekker bij. Want zometeen de drie de rij van Fred Heij. Ik weet het is over. Ik keek er naar een zweeg. Ach, ik dacht het komt wel goed. Jou ja, ook deze keer. Als ik geweten had dat jij echt niet meer kon, onze liefde slechts maar zo. Dat je weg wou bij mij. Mm. De zomer leek wel winter. Het was kiel hier zonder jou. Nooit verwacht dat ik je ooit zo vinden zou.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 bent echt niet alleen. Nee, bent alleen. Je bent echt niet alleen. Michael Hageman en jij bent echt niet alleen. En zoals beloofd... De drie op een rij van Fred Heij...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 It's there to bring you back to me Even the memories and they'll turn back into reality The three on a row Fred Heij. Days of sorrow and no crying in the night You are sharing my life, my love, my angel from above Lisa, my love, you can turn rainy days into sunshine And I adore you, my sweetheart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 Dream all alone To real is this feeling of make believe to real when well I feel what my heart can conceal. Oh yes, I'm the great pretender just like waren ze dan weer? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, ja we begonnen natuurlijk met Eventually, uh, Don McLean. En uh, ja, als tweede natuurlijk Mixed Emotions en Sweetheart, in My Dear. En natuurlijk als laatste de Platters en The Great Pretender. En uh, ja, wij gaan nog eventjes naar de, de nieuwe van René Becker. En daar hebben we het over Verlangen. Het verlangen dat uit je ogen spreekt Zachtjes fluisteren je lippen Het verlangen naar verloren geluk En ik merk het gelijk Als ik je aankijk in het schat Elke man wou dat hij mij was vannacht Jou dicht bij mij had ik echt nooit verwacht In jou en in mij De weken samen werden jaren Allebei geen besef van de tijd Telkens als ik jou zie Nog steeds dezelfde magie Niets of niemand kan ons samen verslaan Ik heb je gevoel Ja, lekker hoor. En, uh, uh, hoe zeg je dat? Dat is een. Uh, uh, hoe, hoe heet dat ook alweer? Een te gekke plaat. Ja, zo is het. En uh, dat allemaal van René Becker. En hij hebben het over Verlangen. Dit is uh, Frans Bouwen. En hij hebben het over Woonwagen Mama. En tot 7 uur. En dat allemaal op de 106,9 natuurlijk. En uh, DAB plus 9, a ah, Ja. Je droogde met traag. Leerde me lopen, je gaf me jouw liefde, als ik het even niet wist. Jij bent la mama, we delen alles samen. Tranen van vreugde, maar ook van verdriet. Zal ik nooit vergeten Weet dat ik trots ben Op jou en dit leven En jouw lieve woorden Draag ze mee Steken door de jaren. Geniet van zal ik nooit vergeten. Bowwaber-Mama. bowwaber Frans Die nog steeds zonder vuur legt op internet. Eh, met vervelende conflicten. En eh, ja. Mensen gewoon niet geloven. Al die nep-accounts. Nepa Hé, hey, um, Ja. We gaan er nog eentje draaien. En eh, dat is. Eh, Afkomstig van Maarten. Maarten jij wilde graag eentje horen van Alba. En ik heb er een genomen van The Winner Takes It All. Blijf lekker bij, want tot 7 uur. Nou ja, tot 7 uur. Ja, ben ik sowieso. En natuurlijk, ja, nog enkele minuten. Hè? Ja.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 Seeing me so tense, no self confidence. But you see, the winner takes. Zo, en dat waren ze dan. De formatie oba oba oba. <laughs> en daarna dame aangevraagd ook door uh, Maarten natuurlijk. Dat was even het laatste plaatje. The winner takes it all. En uh, ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, er is een tijd van komen. Een tijd van gaan. Een tijd gaan is gekomen hier bij ZFM Entertainment for You. Voor de, vandaag in ieder geval. Even kijken. Nee, ja, volgende week zijn we er eventjes uh, niet. Nee. Althans niet live, laat ik het zo zeggen. Dus dat wordt de week daarna weer. En natuurlijk zit in je agenda. 21 december. De kerstdagszending van uh, Zandvoort voor jou natuurlijk. Met diverse artiesten hier aanwezig. En uh, ja, zal het uh, een muzikale dag worden. En dat voornamelijk in de sfeer van de kerst natuurlijk. Dus ik zou zeggen, zet die agenda. 21 december van 2 tot 7. Zandvoort voor jou. Dit was het entertainment voor jou vanavond. Ja, uh, uh, uh, de gast was natuurlijk uh, Laura Eigen. En ja, uh, yeah, we hebben wat mensen geprobeerd te bellen. Helaas niet alles gelukt. Maar volgende keer buiten. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, tot dan, over twee weken. Bye, bye.